...zo gewaarschuwd. Ja, daar hebben we nu weinig aan. Tolle boter. Ja, Afvoeren. Zou ja. ja, ja, ja, ja. jij dat zo rustig ja, ja. van zeggen? Afvoeren. Dus als je ze daar zo ziet met z'n tweeën... Bij, ...bij dat kisje met die mummy. Die keer zal ik hem krijgen, jonger Die keer zal ik hem krijgen. Je vraagt je af, waar hebben ze het dan verdiend? Wat ben je nou aan het doen? De kamer doorzoeken. Het huis doorzoeken. Ik sta in ieder geval mijn tijd niet te verlummelen. Zal ik hem krijgen, zeg je... Hoe weet je zo zeker dat er een, een hem is? Zou die mummie niet... In de eerste plaats heb je ooit een mummie gezien die zelfstandig kon handelen. En in de tweede plaats, wie heeft die juffrouw voor blondel opdracht gegeven om te bellen? Soms ook die mummie. Goed, goed, goed, goed, goed. Ik begrijp dat je in de war bent omdat je vrouw of Ik geloof dat ik ze nog nooit zo goed bij elkaar heb gehad als nu. En ik zou het bijzonder op prijs stellen als ik wat hulp zou kunnen krijgen bij het zoeken. Waarnaar? Naar sporen natuurlijk. Ik bedoel, wat denk je te vinden? Wat is er identiek aan de gevallen die we al gehad hebben? Ook hier weer de deuren dicht. Maar niet op slot. Ja, maar toch geen sporen van braak van die menging van buitenaf? Ah, wat is dat? Ah, schrik maar niet. Dat, dat beest is knettergek. Die Wat Patsokja, je? je? Dolleboter, Dolleboter, gooi een doek over die kooi. Dat gelul. Ik kan er zo aan, Ik zei geen sporen van braak. Nee, maar toch. Of. of toch wat? Hier. Het laboratorium. Ziet er indrukwekkend uit. Zoveel geleerdheid en toch het tegengif niet kunnen vinden. En nou is hij zelf het slachtoffer geworden van die... Daar, uh... daar sla je de spijker op de kop. Wat zeg je? Ik bedoel, dat zei Yvonne ook al. Zo'n grote naam als toxicoloog en toch kan hij het tegengif niet vinden. Zegt zelfs dat het plantaardig is in plaats van dierlijk. Dat had hij helemaal bloot, hoe heet hij, toch op zijn minst ook kunnen onderscheiden. Ja, precies. En die Yvonne zijn nog iets. Wat dan? Nou, laat maar eens gaan kijken wat je die ook een bibliotheek heeft. Tolle boter, gooi dat rot, het raam uit. Hier is de bibliotheek, Jasky. Mooi zo. Nou, eens even kijken. Hier, alles staat precies op alfabetische volgorde. A, Amelink hemelkrood, hemelkrood. Hemelkrood. Nou, die heeft al wat gepubliceerd, zeg. Hogedoren. Wat heeft dat er nou mee te maken? heel Heilboud. Zie je wel, geen Heinrod. Ja, wat zoek je toch in godsnaam? Heb je niks beters te doen dan in zo'n boekenkast te snuffelen? Ja. Nou, eens kijken we de L hier. Zie, uh, zie je wel. Geen Langerstreun. streun. Ja, dat is jammer. Yvonne, commissaris. Yvonne had gelijk. Ze had gelijk om die Hemelkrood te wantrouwen. Ze wantrouwde hem? En, en, en toch ging ze erheen met die mummie? Zou je nou eindelijk eens willen vertellen wat het allemaal te betekenen heeft? Yvonne ging naar hemelkroot in de overtuiging dat hij iets, zo niet alles... met die geheimzinnige vergiveringsvoorschijnseling te maken had. Ze nam de mummie mee om hem uit zijn tent te lokken, om hem uit te dagen. Nou, uh, je hebt het resultaat gezien. Dan nou kan ze honderd keer gelijk hebben, maar dat zijn nou eenmaal geen boodschappen waar je een vrouw op afstuurt. Als haar verdenking juist was, dan heeft ze het nou in ieder geval zelf verpest. Trouwens, uh, ik geloof niet dat haar verdenking juist was. Anders zou die hooggeleerder niet zo stom geweest zijn om zichzelf te laten prikken met dat zangvergift. Misschien is hij ook helemaal niet geprikt. Maar hij zong anders hard genoeg. Ja, dat zegt me niets. Als jij denkt dat hij komedie speelt, zou hem dan niet eerst eens even aan de tand voelen? Ja, dat kan wachten. Hij is naar de ziekenboeg. Voorlopig moet hij zijn theater wel volhouden. En in die tussentijd kunnen wij hier eens even rustig rondkijken om te zoeken naar het hoek. Ik ben namelijk bang dat als ik hem vriendelijk vraag, hij geen antwoord wil geven, begrijpt u? Nou ja, dat zal dan wel, maar ik blijf erbij dat er dingen zijn die je niet hey, aan een vrouw moet antwoorden. Hey. Dolleboter! Hey. Dolleboter! Hey. Ik heb u nog zo gezegd! Ja, die kwalijk inspecteur we zijn net pas klaar, ziet u? Dan gooi je een doek over die kooi! Hé hé. Zijn ze in het ziekenhuis? Jawel, inspecteur. Moeilijk gewaarschuwd. Ik heb de dokter laten oproepen, inspecteur. Mooi zo, bel even naar droom en laat een mannetje die zingende kerel in de gaten houden. Jawel, inspecteur. Maar je bent wel zeker van je zaak, hè? En zeg meteen dat we voorlopig op dit nummer bereikbaar zijn. Ik wil hier de hele tent van boven tot onder uitkammen. Komt voor elkaar, inspecteur. Maar eh. Uh... Maar ja, ja maar, maar uh, wat? Ja, en, en moet dat kistje met dat lijk hier zo open en bloot blijven staan? Of mag de deksel er weer op en mag hij weer terug naar de kluis? Nou, uitstekende opmerking, jongen. Doe jij maar weer gauw die deksel die op. Die keer. blijft hier. Open. Ja, maar, als u maar... wilt, inspecteren. Ik zal het u duidelijk wel uitleggen, commissaris. Gaat u mee kijken met die tijd even verder? Ja, houdt u voor, tolleboter. Ja, ik zou graag een verklaring hebben voor dat eigen gereide gedrag van u. Als we vanuit gaan dat het winning instrument is, om in instrument van de misdaad, dan kunnen we Zelfen. toch. Waarom? Alleen omdat in alle gevallen de mummy aanwezig was, dat kan best een goed misleiding zijn. Ik verzoek u eraan te denken dat in bijna alle gevallen de deuren van het vertrek waar de mensen gestoken zijn hemetisch waren afgesloten. Dus? Als die mummy een wapen is, moet er ook iemand zijn die het wapen hanteert, die het bedient, vanaf een afstand. Ja, ja. Die het duveltje uit de doosje laat komen, de grippijl, of wat het dan ook is. Zeg eens, is hier een op zonde? Ik begrijp niet helemaal waar jij wil. Eerst... Evenweer je dat die... oh, ja, ja, ja. Eerst zeg je dat die hemelkrotus gedaan heeft... en dan ga je de dader op zolder zoeken. Vaar je is het hier, zeg. Nou, nou, nou, nou, nou. Hij is een verhoorlijk als een mandje. Ja. Moet je nou zien. Wat is dat? Nee? Wat je dat van nou? Het lag hier midden op de grond. Laat eens kijken. Kinderspeelgoed. Kinderspeelgoed? Man, dit is het! Dit zou het kunnen zijn. Wat doe je op, geloof Natuurlijk. Het enige positieve gegeven dat we hebben. Die kerel in Engeland, die krankzinnige detective schrijver, die beweerde dat die iemand op een fluit had horen spelen... op het moment dat die expeditieleider die kolonoblieken geprikt werd. En onze eigen helu. Niemand in de buurt die we zouden kunnen verdenken. Behalve, er zat een vent in de wachtkamer met een kindje. En dat kindje speelde op een fluitje. Rek. Wat wil je doen? Ga mee naar meneer. Even... Kijk Dolle boter, later verdomme. Oh. Neem me niet kwalijk, inspecteur. Kun jij een fluit spelen, boter? Nee, inspecteur. Commissaris? Ja, wat zou ik moeten spelen? Nee, ik weet het niet. Ik zal het zelf maar eens proberen. Ik zet de kist met de mummie op de grond en de zoek dekking. Als ik ga spelen, let dan scherp op de mummie en kijk wat er gebeurt. Maar wees in godsnaam voorzichtig en geef je niet boot. Ja, zo staat hij goed. Dekken, allemaal. Klaar? Ja? Waar gaat hij dan? Iets. ik zal eens wat anders spelen. Iets primitiefs. Let op. Weer <middels> niks. Ja, ah, natuurlijk niet. Laten we het ophouden met dat kinderachtige gedoe. Dat leidt toch... Tot natuurlijk, niet ik heb het. Wacht, huh? blijf in dekking en kijk goed wat er gebeurt. met die onzin. Daar zitten. Een tor. Er komt een tor tevoorschijn. Kijk uit. Een tor. Ik heb niks gezien. Daar. Daar. Kijk uit. Zeg, wil jij niet zo'n toon tegen mij aanslaan? Wie ben je dan? Ah! Hij is gestoken. Heel Verdomme. Heel ik heb nog zo gezegd. Daar. Daar op de grond. Heel Klinkt voorzichtig. Geweest. Zo. Het laatste slachtoffer. Nou ja, goed gedaan, jongen. Hoe wist u dat er iets zou gebeuren? Een knappe deductie, inspecteur. Nee, hey, ja, laten we elkaar complimentjes gaan staan geven, zeg. We kunnen beter eerst even die ambulance bellen. Je kunt het nummer zo langzamerhand wel uit je hoofd, denk ik. Ja. De last van je zenuw, jongen. Nou, het is... Uh... Ja, het is geen lolletje. Dat zingen te moeten aanhoren. En nou begint-ie pas. Moet je straks horen als hij uitgeput ruikt. Nu, uh... U praat er maar makkelijk over inspecteur. Ja, gauw humor, jongen. Nou, we zijn er nog lang niet. We weten nu hoe het ging. Dat is alles. En nou maar zoeken naar het tegengif voor die arme slachtoffers. Nou, ik denk dat ik eerst die hemelkroot bij eens aan de tand ga voelen. Ik geloof dat ik net te laat kom als ik het zo hoog. Yvonne. Ah, die toch is dood. Yvonne, wil je me alsjeblieft vertellen, waar, waar wat ben je... Wat zo'n prachtige gouden toch, Maar bien dangereux. Yvonne, ik ben er ook nog verdomme. Sta je nou te schelden, ben je niet blij mee weer terug te zien? Ja, Jawel, spartje, maar hij... Eh... Zeg, ga jij als de bliksem even opbellen, zeg. Jawel, schatje. Zo, en nou jij. Zeg, dit lijkt wel een verhoor. Ik stel mijn leven in de waakskan en jij behandelt mee op iets? eerste. maar begrijp je nou niet dat ik... Oh, Yvonne. Je is toch een beetje blij dat ik druk ben? Ja, toen ik je daar zo hulplossig wegdragen, toen het was. Ik zeg, maar, maar, maar hoe ben je. Mag ik het verhaal van het begin af aan vertellen? Ze komen eraan, inspecteur. Graag. Eh, ja, goed. Eh, eh, zie jij kans om hier eentje de trap af te krijgen? De commissaris, inspecteur. Ja, wie anders? Nou, ik denk het niet, maar ja. Eh. Nou, sleep dan wel vast de gang op. Het is niet om uit te houden, dat gezel. Ja, ik zal het proberen. Dat zo'n prachtig insect met zulke gouden vleugels zo'n onheil kan stikten. Yvonne, je zou bij het begin beginnen. Oh ja, oui. Hij stemde meteen in toen ik telefonisch een afspraak maakte. Hij ontving mij allervriendelijkst. Très charmant, moet ik zeggen. Nou, uh, zo charmant vond ik hem anders niet, die paardje dat ik hem gezien heb. Oh oui, maar tegenover een vrouw. Ai, ai, ai, wat voor vrouw. <laughs> <laughs> Hij liet mij zijn laboratorium zien, zijn librairie, uh, bibliotheek. En toen vroeg hij wat ik hem wil laten zien. Ik vroeg hem hoe het stond met het vinden van het tegenkief. Maar dat schreef hij niet te begrijpen. Ja, hij hield zich natuurlijk van de domme. Hij antwoordde ontwijkend. Toen heb ik de kist met de mumie opengemaakt. Hij schreef niet nerveus of zo. Was heel zeker. Hij moet een antlanger gehad hebben. Want plotseling klonk ergens, ergens boven waarschijnlijk een fluitje dat het ei door de king speelde. Ja, dat kan. Het is hier nogal gehoorig. Op zolder kan je alles horen wat hier in de kamer besproken wordt. En vlak daarop kwam uit de mondopening van de mumie die gouden toch. Ja, dat hebben we zelf net ook gezien. Zeg, en die tor, heeft jullie gebeten? Oui. Maar hoe, hoe ben je dan? Heb je het tegengeven gevonden? non, malheureusement pas. Ik ben niet gebeten. Alle slachtoffers hadden een wond in de nek. Ik heb mijn nek beschermd met een stevigste blik onder mijn haar. Ah, je hebt wel een groot risico gelopen, Fransje. <laughs> huh? maar, maar waarom heb je dan toch gezongen, ook toen wij kwamen? Ik was er niet zeker van of Emilkroot zelf ook was gestoken. Het ging allemaal zo snel en ik dacht voordat hij arkwaan krijgt. Ik heb mij rustig in de ziekenwagen laten dragen en pas toen in het hospitaal, toen wij gescheiden waren, toen ben ik opgehouden met zingen. En in die tussentijd is hij waarschijnlijk helemaal niet gebeten. En heeft alleen maar gezongen om jou in de waan te laten. Dat tuurlijk. Ja. Daar zijn ze, inspecteur. Ja, je regelt het maar, jongen. Jawel, inspecteur. Intussen speelde het fluitje verder. Heel to de king, maar dan omgekeerd en toen verdween de toch weer zoals hij gekomen was. Omgekeerd? Achterste volgen de noten van achteraf aan. Wacht even. Zo? Wij. Oui. Je hebt de fluit gevonden zie ik. Ja op zolder. Hoe kwam je hier eigenlijk zo gauw? Was je ongerust? Of was jij me stiekem gewolkt? Ik zou niet durven, nee. Nee, we kregen een telefoontje op het bureau van juffer Blondel. Ze had opdracht gekregen om ons te bellen met de woorden heel to the king. Nou, en toen was ik wel ongerust. Het hele complot was dus voorbereid. Dat wil dus zeggen dat Notre Emile Emelkrood de dader... of in ieder geval één van de daders moet zijn. Eén van de daders. Want de andere zat op zolder fluiten te spelen. Kom, Yvonne, weet jij, zeker, weet jij zeker dat niemand het huis heeft verlaten voordat Poestjat en ik hier binnenkwamen sturen? Heel zeker, en toen ik weg was. Ah, we hebben er niet speciaal op gelet. Iemand zou in de drukte ontsnapt kunnen zijn, maar waarschijnlijk, kijken me niet. Dan hadden we dat toch moeten merken. Maar dat wil dus zeggen dat. Dollebotter, laat versterking aanrukken. Kan het hele huis uit en laat niets of niemand. Hoor je? Niemand ontsnappen. Oké, okay, inspecteur. Schuikt het ook altijd lekker in een hospitaal? Wat jij maar lekker moet. Er is alleen één ding hier Oui, mon chéri. Die hemelkroot. Als hij er de hand in heeft, wat voor motief zou je kunnen hebben? We zijn op het ogenblik bezig om wat meer van. Hem... Oh, hier links hebben ze gezegd beneden. Om wat meer over hem aan de weet te komen. Hij moet in ieder geval ook in Engeland geopereerd hebben. Ja, wat dan? Vergeet niet, hij had ook nog een antlanger. Ik weet niet. Er zat een man met een kindje en het kindje speelt wat fluitje. Weet je nog, toen, oui. toen de hulu getroffen werd? Maar hij zal het je allemaal zelf kunnen uitleggen. Moe nou, ik ken je altijd niet van vragen. Maar goed dat ik een mannetje bij hem op wacht heb laten zetten. Hé, hey. Hey. is dat weer ik. Kalm wacht je even af. Hij zingt nog? Zeg, hij houdt zijn komedie aardig vol. Als dat maar komedie is. O, oh, Grégoire, hij heeft een beetje in zijn nek. Tja, alles voor niets. Kunnen we weer van voren af aan beginnen. Nou, draai maar om, Yvonne. Stakker. Steek dat wel. Vol met slaapmiddelen en hij zingt nog. Wat is er? Dit is hemeltrood helemaal niet. Nou, we staan dus uit hier, tolle boten? Nog niks gevonden, inspecteur. Het geluid kwam van boven. Ja, daar lag het fluitje. Zonder al bezocht, nog niet, inspecteur. We zijn in de kelder begonnen. Nou, dat is handig, zeg. Nou, ga mee dan. Ik kan hier niemand weg. dat is één ding gelukkig. Zoeker, mannen, alles overal. Wat oh, sorry. Daar kan niet, doel achter zitten. Kijk eens in die kast daar. Ja. Trouwens, aan de binnenkant, zich met afgesloten. Daar kan iemand toch ontsnapt zijn. Het beschot, alle boten kijk eens achter het beschot. Oh, ja, de... Wacht maar, ik heb een koe goed gevonden, inspecteur. Ja, het zit hier vol spinnen. Nou, ik leer niks. Schijnt een beetje zaklantaren, Briggs. Ja. Niks. Nou, we kunnen het wel vergeten, geloof ik. Je hebt hem laten ontsnappen, Moenamoeg. Dat zal er nog bij komen. Nou heb ik het gedaan, terwijl jij proefjes gaat zitten doen met de verkeerde hemelkroot. Waarom laat je me niet mijn onderzoek doen zoals ik dat gewend ben, stap voor stap? Nou is de dader vertrokken met de noord zon. En tientallen arme mensen zijn veroordeeld om voor de rest van hun leven te blijven zingen. En nou, juist om die mensen Ik laat me lopen... nog liever drie keer kiel halen dan dat ik nog één keer geloof in de intuïtie van jou. Die ons nergens, maar ook nergens, van oplompt en op, uit met glazen. Ik dacht, we kunnen beter de erin inhouden. Als jij denkt dat dit het moment is voor een vrolijk stukje muziek, dat je het misvindt. Hij nou, doe het toch niet. Nou. nou, laten we maar gaan. Ik hey, doe dit niet. Dat is zo. Ja, zeg, ik woon jij nu ook al. moet je doet het inderdaad niet, vriend. Ach, het is een auto voor te grens. Ach, dat moet je niet zeggen, inspecteur. Zo'n oude dikke kast kan best een mooie klank hebben. Niet als er iemand inziet. Wat, wat zegt je? Zou je er niet eens in kijken? Mijn intuïtie zegt mij dat... Dolle boter, dek me. Ja, de boeien en naar het bureau. Ja, dat het. Oh, sorry dat ik zo uitgevallen ben, lief. Zo, oh, schatje. Nu kunnen we eindelijk de zaak eens goed aanpakken. Het is nu in ieder geval duidelijk hoe de aanslagen gepleegd zijn en door wie. Hoewel ik niet geloof dat hij per me allemaal in zijn eentje heeft gedaan, maar we zullen zien. Hè? We zullen hem eens flink aan de tand voelen. En ik vraag me af hoe hij hier is binnengekomen. Bij de douane over het hoofd gezien, natuurlijk. Nou, ja, nou, we zullen zien. Hoe wil je dat eigenlijk doen? Hij schijnt niets anders te spreken dan zijn eigen taal. Ah, en wie... mijn hoge hoed, hiervan, Daar tover ik iedere tolk uit, die je maar wil. Hallo. Ja, Bojarski hier. Kunnen jullie de arrestant Piepictik even naar mijn kamer brengen? Ja, fijn, dankjewel. Wij hebben zijn voorraad hier, de pygmee. Mais oui, naturellement, de knecht van vader Jacobus. Die zijn rol heeft gespeeld in de overval op de Ossipoteps... door die blieke Limingden expeditie ...die ons heeft verteld dat er in dat uitgemoorde dorp ook een blank meisje was omgekomen... ...en dat er ook nog een blanke man moest zijn, die na de overval was verdwenen. De stukjes van de lekpuzzel. Een man met een kindje dat op een fluitje speelde. Yvonne, ik begin me er een beeld van te vormen. Het kindje heb je. Ah, jij denkt wat ik denk. Het trek je als je lang bij elkaar bent. En? Als je goed kan samenwerken, Tja, die pygmee vermont als kindje, speelt op zijn fluit, de tor komt tevoorschijn en doet zijn verwoestende werk en gaat vervolgens weer op de tonen van de fluit terug in het binnenste van de mamie. Blijft de vraag, wie was de man en waar is hij nu? En belangrijker, weet hij het tegen. Binnen! De arrestant, die, die, uh, de arrestant. Ja, ja, ja, ja dank je, Brigis. Ik roep wel als ik je nodig heb. Ga zitten, pipi-tik dat was het. Dank u wel, inspecteur. Je bent een stuk rustiger nu, hè? Ik weet, ik zijn onschuldig. Mijn geweten zijn zuiver. Mm, mooi zo, mooi zo. Nou, kijk, we zullen je niet te lang meer vasthouden... want ik begin er ook van overtuigd te raken... dat je met die hele geschiedenis niets te maken hebt, hè? Ik wil je alleen nog één ding vragen. U vragen, ik naar eer en geweten antwoord. Zo, <laughs> kijk eens aan. Nou, goed. We hebben hier een landsman van je... en je zou ons enorm kunnen helpen... door ons met hem te praten in zijn eigen taal. De talen van ons volk zijn menigvuldig als zandkorrels op strand. Ik wil niets beloven kunnen. Ja, kijk, piep ik dit aan. Bijbelse beeldspraak hebben we niets. Ik wil een recht op en neervertaling van de volgende vragen antwoorden. Met wie deed onze vriend het spelletje van de fluit en de tor? Het oordeel van Kaka. Wat zeg je? Het oordeel van Kaka. Ik geef u nu uitleg. Ja, nee, nee, nee, straks. Eerst wil ik weten waar die man nu is... en wat het tegengeven is voor de beet van de tor. Goed. Lijkt mij tot hem... En ik zullen zien wat ik doen kunnen. Dolleboter. We gaan met z'n allen even kijken bij ons nieuwe restant. Ja. Je ligt nog steeds de jammer in zijn cel. Nou, kom mee. Ik zie nog nog iets anders uit hem kunnen krijgen. Ja. Nou, alsjeblieft, pipitik. Daar zit-ie. Proberen maar. Openmaken, hè? U wil dat ik... Vraag hem wat ik je gezegd heb. Ja, dat is... Inspecteur. Ja? Inspecteur. Ik ken hem kennen. Jij kent hem? Hij zijn stamhoofd van de Ossipotep's. Koning Amor Samos Ossipotep de Elfde. Hij moet slachting in zijn dorp hebben overleefd. En hij heeft wraak genomen. Weer ken... een stukje van de puzzel af. Mogen hij met mij spreken? Alleen. Als ik straks maar van je hoor waar we tegengif kunnen vinden. Je waarschuwt de brigadier maar als je klaar bent. Zet ze samen eens op een rustig plekje, dolle boter. Maar hou ze in de gaten, hè? Kom voor elkaar, inspecteur. Ik goed, mijn amour. Ik heb een theorie. Als nu niet. Nee, lief, aan theorie hebben we niks op het ogenblik. Het enige wat we nodig hebben is geluk. Het geluk dat we die geheimzinnige vent vinden, en het geluk dat een van die twee het tegengeven We hebben onze vriendin ook nog, die mademoiselle Blonde. Nee, die weet van niets, die weet van niets. Die kreeg alleen maar opdracht. Ze hebben haar er alleen maar bij gehaald om iemand te hebben die karweitjes voor ze kon opknappen, als ze dat om een of andere reden zelf niet konden doen. Waarschijnlijk ligt ze niet als ze zegt dat ze haar opdrachtgever niet kent. De vraag is, wanneer is die emelkroot van gedaante veranderd? Wie van de twee is de echte emelkroot? De verdwenen emelkroot of de zingelde emelkroot? Eén van de twee is de man waar we naar zoeken. Waarschijnlijk de verdwenen emelkroot. Hij zou toch niet zo gek zijn om zich... ...te laten steken om zelf de zangkram te krijgen. Tenzij hij je tekent niet Ja, Ja? hier. Ja? De Inspecteur, met dolle boter. Ja. We hebben alles nagetrokken wat we konden vinden over die prof. Die dokter in het vergif. Oh, nou, kom er maar over de brug. We hebben hier foto's van hem. Het is de man die in het ziekenhuis ligt. We hebben overal navraag gedaan. Het was nogal moeilijk iets aan de weet te komen. Hij had met weinig mensen contact. Ook geen familie. Alleen een broer... Maar die schijnt al jaren geleden geïmigreerd te zijn. Daar hebben we verder geen gegevens wacht, over wacht, kunnen Wacht, krijgen. wacht eens even. Wacht, zeg dat nog eens, dolle boten. Daar hebben we verder geen gegevens over kunnen krijgen. Iets belangrijks. Nee, plan. nee, Boten van die broer. Ja, hij schijnt een broer te hebben, maar die is al jaren geleden geïmigreerd. Geëmigreerd bedoel je? Geëmigreerd, dat zeg ik toch? Ge ge nou, laat maar zitten. Uh, uh, waar naartoe? Ja, daar zijn we niet achter kunnen komen. Jammer. Goed, ga door. Hij had een broer. Nee. Hij is pas twee dagen geleden in Nederland aangekomen. Hij heeft een reis van een maand door Amerika gemaakt. Is het na te gaan waar hij geweest is en wanneer? Nou, hij heeft op verschillende plaatsen lezingen gehouden. We hebben zijn agenda, daar staat alles in. Goed, verifiëren. En uh, verder nog iets? Nou, weinig. Leefde erg teruggetrokken. Ging bijvoorbeeld nooit met de buren om. Die weten ook niets van hem. Wisten ze ook niet dat hij weg was? Wisten ze niet dat zijn huis door een ander bewoond werd? Ja, een paar mensen zeiden wel dat ze zoiets vermoeden... maar verder weinig concreets. Hm. Mensen lopen elkaar tegenwoordig voorbij eh, in de grote ja, ja, stad. Ja, ja, ja. Toe maar. Na, na. Na, wat nog? Nou, dat was het. Als we nog iets over hem vinden, geef ik het u door. Nee, laat maar, Dolleboot. Ik weet genoeg. Bedankt, hè. En waarschuw als die pieper klaar is. Ja, het komt voor elkaar, inspecteur. Ja. Goeie jongen. Een beetje jolig, hem dan. Het is een heide week. Niets. Een teruggetrokken man. Bemoeit zich met niets. Heeft een broer die jaren geleden geëmigreerd is. Waar naartoe? Gaat een maand naar Amerika en laat iemand anders in zijn huis. Wie? Zijn verloren broer? Een goede theorie. De broer heeft rondgezworven in Afrika en is terecht gekomen bij de Pygmeën. Heeft vriendschap gesloten met het stamhoofd uit de piano en na de overval besluiten ze samen wraak te nemen. Het stamhoofd weet het middel en de blanke man weet de weg in de westerse wereld. Een ideale combinatie, is dat? Mm, ja. Klinkt redelijk. We zullen afwachten of dat allemaal bevestigd wordt door het verhaal van het stamhoofd zelf. Maar ondertussen hebben we... Ah ja, ondertussen hebben we nog steeds geen tegengif. Booyarski hier. Kan ik die, eh... Uh, ...pipje naar boven sturen? Graag, ja, dank je. Nou, komt ie. Er zijn twee mogelijkheden. Of de dwerg... En dan weten, zal ik het uit hem krijgen, taalprobleem of niet. Of de blanke man, de broeg van Hemelkroot in onze theorie, weet het. En ziet die te pakken te krijgen. Ah, en de derde mogelijkheid... ...ze weet het geen van beide... Ze hebben kracht aan het werk gezet die ze niet in de hand hebben. Let mij onwaarschijnlijk. Ja, binnen. Inspecteur, hier is hij. Dankjewel, ik roep wel hier. Nou, ga zitten, piep tik. En. Inspecteur, het zijn ik zoal als ik dacht. Het zijn oordeel van Kaka. Ja, zou je alsjeblieft bij het begin willen beginnen? Het verhaal begint ver voor overval van expeditie. Blanke man zijn jaren geleden bij de heeft gekomen nadat hij ruzie gekregen met mijn meester vader Jacobus. Hoe heette die blanke man? De koning. Hem Ben noemen. Omdat hij lange naam van Blanke niet kon onthouden. Het zijn een hemelse naam, hij alleen zegt. Wit ja. Witte niet zijn mogelijk. Ben zijn bij de stam gebleven als medicijnman. Hij kon iedereen genezen. En hij weet de vruchtbaar maken van gewas. Ja, ja. Tot blanke vrouw. Waarvan ik u heb verteld, inspecteur, door het oerwoud naar het dorp van de Osipoteps zijn gekomen. Hij haar tot vrouw genomen. Ja, ze zou nog langer gelukkig geleefd hebben als die aanslag op hun dorp niet was gepleegd. Ja, iedereen zijn om die leven gekomen. Ook de blanke vrouw. Alleen Ben en de koning zijn aan die bloedbad ontkomen. En zij begonnen aan hun wraakoefening. Ja, het oordeel van Kaka. Het zijn oude straf bij de Osipoteps. En Mummy van de langgestorven koning Potentoburg zijn middelpunt. In gebalsemde lichaam van koning leefde heilige Torkaka. Die kon worden opgeroepen door tonen van een fluit. Torkaka, die dan volgens voltrok aan de ongehoorzamen. Ongehoorzamen waren gedoemd om tot het einde van hun dagen... ...lof van de koning te zingen. Hail to the king. Ja, we hebben het voor onze ogen zien gebeuren. Inspecteur, zij reisden de blanke boosdoeners achterna. Van de reis weet de koning niet veel te vertellen... ...want hij zich verstopt gehouden in die oude piano... Heeft hij al die tijd in die piano gezeten? Tot zij in die grote stad aankwamen. Londen. Daar zij overdag sliepen op een klein kamertje. En s'nachts... zij trokken uit om het vonnis van Kaka te voltrekken. Tot alle blanke overvallers gedoemd waren. En waarom zijn ze er toen niet opgehouden? Blanke man wilde niet langer meedoen. Maar de koning heeft hem gedreigd. Zolang de mummie van Potentomer... ontheiligd werd... zolang hij wilde doorgaan. Toen zij zijn de koning weer in de piano... hier naartoe gekomen. Ze hebben de mummie... We gevolgd en iedereen die ermee in aanraking is gekomen, is die slachtoffer geworden. Ja, dat hebben we gemerkt. Ja. Maar ja, daar is nu een eind aan gekomen. Kaka is dood. Maar, ja, ja, Kaka dood? Ja, Kaka is dood. Maar nu het belangrijkste. Bestaat er een tegengif voor de beet van de tor en hoe kunnen wij dat vinden? En ten tweede, waar is de Blanke Man? Blanke Man is twee dagen geleden na een nieuwe ruzie vertrokken. Hij heeft koning aan Lot overgelaten. In piano. En toen heeft de koning in zijn eentje de wraakoefening voortgezet. Nog eenmaal heeft hij op zijn sluit geblazen. Ja, waar is die blanke man heen? Dat koning niet weten. Blanke man zijn vertrokken zonder iets te zeggen en zonder afscheid te nemen. En een tegengif? De koning is bereid tegengif te maken in ruil voor zijn vrijheid. Want hij denkt hij in gevangenschap zal sterven. Hmm. En dan wil hij terug naar zijn land. Zeker met de mummies. Inspecteur, één mummie... Hij zal moeten vermalen om tegenmiddel te bereiden. De anderen moeten mee terug naar zijn land. Ah, ja. ja, daar valt over te praten. Zeg, en, en die pater, waar, waarom heeft die... hij... Hij zeggen dat vader Jacobus, mijn meester... het bestaan van de mummies hebben verraden aan de blanke overvallers. Hij kon vonnis niet meer voltrekken met behulp van KK... omdat mummy in de kruis van het politiebureau was opgeborgen. Dus nam hij een wat rigoureuzere maatregel? Ja, inspecteur. Nou, goed... De zaak is rond, zou ik zeggen. Zeg maar tegen de koning dat hij aan zijn toverdrank kan beginnen. Juist, ja, pikje. Ja, in een ruil voor vrijgeleide en passage naar Afrika. Ja. Ja, Boyarski hier. Laat een opsporingsbericht uitgaan voor Hemelkroot. B. Vooral bestemd voor douane en grensposten. Oh. Ja, we, we zijn blij u weer ons binnen te hebben, commissaris. Nou, ja, dank je, dank je. Ik ben er nog schor van. Oh, maar nou, je hebt een prachtige stem, commissaris. Ja, meen je dat? Wat, wat? Nou, wat je daarnet net zei, dat je blij bent. Hoor oh, je dat? De commissaris is zo ijdel dat je niet genoeg kan van horen. Ja. Dank je, Yvon. Je hebt me weer een stact vol gered. Hoef ik tenminste de waarheid niet meer te zeggen. Brood, ja. à la santé du commissaire Poussia. Voilà, wat ruikt. Jammer dat My we dokter Hemelkroot niet hier hebben. Hij houdt niet van feestjes. Nee, hij zit liever thuis. Zeg, hij stond er versteld van toen hij hoorde hoe dat opperhoofd zijn tegengif had bereid. Van de primitieve mens kunnen we op dat gebied nog heel wat leren, zei hij. kan ja, niet alleen leren op dat gebied. Ah, dat hoop ik, dat hoop ik. We zullen er goed gebruik van maken, mon commissaire. Die komt bij ons in dienst. Oh, gaan jullie hem opleiden tot detective? Nou, dat zou niet zo gek zijn. Iedereen ziet hem over het hoofd. Ja. Ah, ah, ah, ah. Nou, geen grapjes meer over zijn lichaamslengte. Weet nou, je maar blij dat er mannetjes op de wereld zijn die nog kleiner zijn dan jij? Ja. Excuseer even. Nou, die kan die muziek iets afzetten. Ja, Boujaski is. Eh, uh, inspecteur, er is een telegram voor u binnengekomen. Uh. Nou, maak maar open en lees voor. Uh... Ja. Dank u voor het terugsturen van koning Amor Samos, Onsipotep de Elfde. Oh, en goed. zijn mummies. Stop. Wij hopen verder niet meer in aanraking te komen met de beschaafde wereld. Stop. Groet mijn broer. Stop. Ik zal hem niet meer terugzien. Stop. Ondertekening ben. Dat is alles? Dat is alles inspecteur. Dank je wel, dolleboten. Yvonne? Oui? Wij zullen binnenkort eens op safari gaan. Piepiekiek, oh, okay. uh, <laughs> ik wil dat land en het volk van jou wel eens wat beter leren kennen. Mijn verdachte weg. En ook nog een beste inspecteur. Daar komt niks van in. En het volkslied kennen we al. to the king. <exhibited> <specimen>